Dit is Helene Ekker met het NOS Journaal. De Britsdienst heeft een aantal geheime agenten in veiligheid gebracht nadat gevoelige informatie in Chinese en Russische handen was gekomen. Volgens de Britse krant The Sunday Times heeft Rusland versleutelde documenten weten te kraken die afkomstig waren van klokkenluider Edward Snowden. China en Rusland zouden nu over inlichtingen beschikken die een overplaatsing van de geheime agenten noodzakelijk maakt. Vermoedelijk stond er in de documenten informatie waarmee de spionnen konden worden geïdentificeerd. Een computer van de Duitse bondskanselier Merkel is getroffen door een cyberaanval. Vier weken geleden werd het hele computersysteem in het Duitse parlement getroffen door de cyberaanval. En nu blijkt dat Merkels pc daar ook bij betrokken was. De hackers hebben volgens Bild Sonntag berichten gestuurd vanaf het e-mailaccount van de bondskanselier. In die e-mail stond een snelkoppeling met de naam telefonisch overleg. Dat er in werkelijkheid toe leidde dat het virus werd geïnstalleerd op de computer van de ontvanger. Parlementariërs zijn gewaarschuwd niet op de link te klikken. In Stockholm is de Zweedse prins Carl Philip getrouwd met het voormalige fotomodel Sophia Helkvist. Na de huwelijksvoltrekking en een kerkdienst maakte het koninklijke stijl een rijtoer door de stad. Namens Nederland was koningin Maxima bij het huwelijk. En de Nederlandse hockeymannen hebben de halve finale van de World League in Argentinië met 2-1 verloren van Duitsland. Daardoor is Nederland nog niet helemaal zeker van een ticket naar de Olympische Spelen van 2016. Als het Oranje Team zondag wint in de troostfinale tegen Canada gaan de hockeymannen wel definitief naar Rio de Janeiro. Het weer, het is vannacht bewolkt met soms wat regen. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het vrijwel overal droog. De temperatuur loopt het een van 15 graden op de Wadden tot 23 graden in Limburg. Dit was het. Zandwoord heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. Live. Z -Z met, met nu de nacht.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 You're already smiling again. I didn't see a birthday cake. Friends in school, your first heartbreak. I am sure as long as I will live, I feel so much love, so much love, and it's mine to give.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 여자 이대로 싶으면 <놀람> Oppan Gangnam Style Gangnam Style Oppan Hey, hey, sexy lady. down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, Zag ik je lopen En ik dacht Oeh, oeh Ik was meteen ondersteboven En jij om de Oeh, oeh En we liepen samen verder En ik dacht Oeh, oeh Was erbij bijna zo Ik do. wat ik doe, hoe zijn we hier beland? Ooh, ooh. En we vliegen door de dagen en het voelt.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 Thank Thank you. I love your demons like devils can. If you're so seeking an honest man, you stop deceiving, Lord.